Sabbat Shalom. We zijn blij dat we bij elkaar mogen zijn op deze Sabbatdag, 13 april 2019. En ik lees even de orde van dienst voor. We starten met het zingen van Sabbat Shalom, het welbekende medley. Daarna komen de welkom en mededelingen. We gaan even in op de Pesach, wat volgende week aanstaande beleven wel welzijn is. Dan spreken we het schema uit, de tien woorden. Dan hebben we het gebed voor de dienst. We zingen Psalm 92, de Sabbatspsalm, Tof, Leo, le Adonai. Dan wordt de parasha met Sora door Grace voorgelezen. De zangdienst heeft Annemiek vandaag. Dan starten we met de lofprijzing met lied 65... Loof de Heer in mijn ziel. En daarna E 908, Adon Olam. En dan gevolgd door 123, Groot is uw trouw, o Heer. En voor de kinderen zingen we dan het lied Adolf Bed. Het kinderverhaal verzorgt door André. En het gaat over Dina bij de Sigemieten. Wat we afsluiten met het zingen van het lied Sorry Zeggen voor de kinderen. Dan worden de kinderen gezegend onder de groepa. En gaan ze naar hun sabbatschool. En wij vervolgen met de aanbiddingsliederen. We zingen als eerste 250. Zingt Goden Psalm zingt zijn naam. Gevolgd door 121. De Heer is mijn herder. En dan 333. Heer, u bent el Elohim. Daarna hebben we het gebed. Wat Annemiek zal leiden En op het moment dat iemand Ama zegt, kan iemand anders inhaken. Om ook iets wat op zijn hart ligt bij God te brengen. De prediking wordt verzorgd door Willem Pluim. Na de prediking zingen we het offergavenlied. De offergave kistje, dat staat daar aan de rechterkant. We zingen 124, ik bouw op u. Daarna worden de kinderen geroepen, de zegenbeden wordt uitgesproken. De Hebreeuwse zegenbeden worden André gedaan en de Nederlandse door Willem Pluim. Ik ben Willem Pluim. Ik ga het gewoon over geloof hebben. Het is te bedoelen als je bij elkaar komt dat je geloof wordt opgebouwd. Dus ik ga jullie proberen dan jullie geloof op te bouwen. Het is belangrijk. Yeshua zei tegen de schriftgeleerden, dat zij heel belangrijke dingen van de wet niet doen. En dat was bijvoorbeeld de naaste liefhebben, maar die zeggen ook geloof. Jullie geloven niet. Ik ga het over geloof hebben. Als iemand wat wil vragen, dan kan dat gewoon. Het moet wel op dit onderwerp betrekking hebben. Geloof in God. Wat is geloof in God? Geloven dat God bestaat. Nou, de wereld gelooft er echt helemaal niks meer van. Wij geloven dat God bestaat. De duivel weet het ook dat God bestaat. En hij is zitten. Geloof in God. Dat betekent dat door Yeshua zijn onze zonden vergeven. Maar het betekent ook dat door Yeshua de neiging om te zondigen vergeven is, weg is uit je leven. Je hart van steen, dat is een hart van vlees geworden. Als je tenminste gedoopt bent in de geest van God, zo staat het in de Bijbel, het staat niet in de geest van God, zijn in de geest van God. Je bent in water gedoopt, je bent in de geest van God gedoopt. Krijg krijgt Visie, de denkwijze, de gevoel, de motivatie van de eeuwig in je leven. Geloof dat ook God nu nog gewoon tot mensen spreekt. Ook hoorbaar spreekt. Dat gaat al een beetje ver. Ik geloof dat God nog hoorbaar spreekt. Hij spreekt wel eens hoorbaar tegen mij. Dan hoor ik het echt. Pam, kan het zo na zeggen. Je vergeet het nooit meer. Geloof dat God in al uw noden zal voorzien: financiële, zakelijke problemen, ziekte, lichamelijke gebreken, kapotte relaties. Nou, daar kunnen we nog een heleboel bullets onder staan, want er is heel veel nood in de wereld. Dat betekent, Yeshua is door de Vader gezonden en wij zijn door Yeshua gezonden om deze noden te lenigen. Om mensen erop te wijzen dat er een Vader in de hemel is en dat Yeshua hem gezonden heeft en dat Yeshua ons gezonden heeft. Geloof dat God een waarmaker is van zijn woord. Hij heeft dingen gezegd in zijn woord, in het woord van God... En dat zal die nakomen. En als u zijn stem heeft gehoord, persoonlijk voor uw leven... dan zal hij die dingen nakomen. Geloof dat God een verhoorder is van gebeden. Gelooft u werkelijk dat voor God niets te wonderlijk is? Dat is de vraag. Is voor God niks te wonderlijk? Ik geloof dat voor God niks te wonderlijk is, want het staat in zijn woord. Niks is te wonderlijk. De Heer nu zei tegen Abraham... Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader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 En dan moet hij op reis gaan met die hele handel. En hij weet niet waar hij heen gaat. Het was, ja, het was een Bedouin. En die zijn gewend om te. Ja, maar die wisten wel wat ze deden. Die gingen van de ene plaats naar de andere. Abraham niet. Die moest vertrouwen op God. En hij deed dat. Hij vertrouwde op God. Hij was een man van geloof. Abraham was een man van geloof. En hij is de vader van de gelovigen. Dus geestelijk gezin is hij onze vader. Genesis 15, vers 7. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zou je nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij is dan, zeggen ze, ongeveer 75 jaar. Hij is een oude man en Sarah is wat jonger. Maar de beste jaren heeft ze toch al gehad. En dan hij. Abraham gelooft God. Hij gelooft de eeuwige. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Hij gelooft het. Abraham is een krachtdadig mens. Hij gelooft God. Maar dan krijg je het wel een beetje moeilijk. ja. En dan zit Abraham voor zijn tent. Hij is 99 jaar. 99. En dan komen er drie hemelse mannen aan. En die beloven Abraham een zoon. En dan krijg je een, een wat grappige situatie... Sarah, die moet er een beetje om lachen. Maar dit is, is, ja, ze hebben geen seksuele relatie meer. Ik, ik ben, de, de eierstokken, dat hebben ze niet gezegd, maar, maar dat is zo. De eierstokken zijn helemaal verschrompeld, die, die zijn er niet meer. En Abraham, ja, mannelijk hormoon, dat is zo'n dat heel laag pitje, dat, dat werkt allemaal niet meer. De oude mensen, 90 en 99, jaar, dat, ik vind het, een, God belooft het. En we weten dat hij zijn woord nakomt. Wat een voorbeeld is Abraham. Wat een voorbeeld. En wat een relatie heeft hij met God. Hij kent God. En dat is een voorbeeld voor ons. Dat hij ook zo'n relatie met hem zullen hebben. En nou, dit is, het is een soort climax. Want dan moet hij Isaac offeren. Isaac schijnt dan al een jaar of dertig. Hij wordt altijd afgebeeld als een klein veentje, maar... Sara was al dood en ik een beetje rekenen. En dacht, Nou, hij moet toch wel ongeveer 30 jaar zijn geweest. Misschien wel wat ouder. En dan gaat Abraham, die gaat het doen. Die doet dat wat God hem opdraagt: Zoon offeren. En dan staat er in Hebreeën 11, vers 17 of 19: God is met machten Isaac uit de dood op te wekken. Dat is zijn geloof. Dat is zijn geloof. Dus hij gaat het doen omdat God. Die macht heeft. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Zou voor God iets wonderlijk zijn? Nee. Ik vind het onvoorstelbaar, Abraham. Laten we niet al te snel overheen gaan. Goed ons laten doordringen wat een geloof die man heeft. En wat een geweldige hemelse vader wij hebben. En er staat dat die macht van de hemelse vader volledig aan Jezus is, ge is gegeven. Je ziet deelt beeld in die macht van de vader. Ik ga het over Corrie hebben. Corrie, dat is een hele goede vriendin van ons. Ze is nu 80 en ze is zendeling geweest. Uh, we hebben in uh, Rode gewoond. Ze woont nog steeds in Rode, dat is Noord-Rente. Corrie is vanaf ja, in, in de twintig al is ze zendeling. Ze werkte in Thailand, in uh, vluchtelingenkampen. Ze heeft gewerkt bij lepra-patiënten. Ze, ze heeft een medische opleiding. Ja, als er een bevalling moet gebeuren, dan doet ze het. moet er een wond genaaid worden. Corrie doet het. Uh, zij is een heel positief ingesteld iemand. Dus als je haar ontmoet, dan is het altijd van... wij hebben een geweldige God. Dat straalt ze helemaal uit. Corrie is in Japan. Corrie die, die reist de wereld over. Ze bidt in alle landen en ze is in Japan. En daar krijgt ze de opdracht om bijbels te brengen naar China en Irkutsk. Zij is dan half in de dertig. Het ziet er een beetje meisjesachtig uit dan nog op die leeftijd en ze vraagt de vriendinnen mee te gaan. Dus twee meiden gaan met zulke koffers vol bijbels naar Irkutsk. dat ligt in het Baikalmeer, in Rusland. En dan moeten ze eerst van Japan naar China, dat is één grens. Ze moeten van China door Mongolië en dan naar Irkutsk. Ze gaan met de trans spoorlijn Moet je je voorstellen, twee meiden met twee van die koffers vol met bijbels. Nou, dat is onvoorstelbaar, dat, dat gaat mis. Nee, dat gaat niet mis. Bij een van die grenzen gebeurt iets heel leuks. Dan komen er, dat is de grens van China naar Mongolië. Dan zitten ze in die trein en dan komen ze bij de grens. En daar komen de Douaniers binnen. Een dame met een hele hoge petten en al die heren met hele hoge petten. Dus die coupé is gelijk vol. Die, die koffers die worden op de grond gezet. En uh, nou ja, het is heel vol in die coupé. Dus zij worden die coupé uitgezet. En Corrie krijgt de slap lach. En nou, dan gaat de niet mee lachen. En ze komen niet bij van het lachen. Dus dan staan die hele ernstige douaniers tegenover twee meiden die te brullen van het lachen. Nou, dus die moeten tot tenslotte hun paspoort afgeven. Eén van die douaniers zet die hele zware koffers weer terug in het rek. En dat was dan. Dat was dan, dat was de controle. En iedere keer gebeurde er op de grens zulke soort fantastische wonderen. Want God waakt over zijn woord. Kom eens in Irgoetsk. En daar hebben ze nog wat, hebben daar overal in. in. China hebben ze bijbels gedropt en moeten ze naar de ondergrondskerk. Maar ze weten niet waar de ondergrondskerk is. Dus ze staan er op een plein en dan bidden zij van, ja, heer, waar is de die ondergrondskerk? Nou, dan komt er een hele vriendelijke dame naar ze toe lopen en die zegt, kan ik u helpen? Ja, ja, waar is de ondergrondskerk? En in 1975, als, je, als dat misgaat, nou, dan ga je de gevangenis in. En niet voor drie minuten. Nou, die, die, oh, dat is goed. En Die uh, pakt een papier en die tekent daar hoe ze moet lopen. Nou, dan denk ik ik zal haar een bijbel geven. Dus ze pakt die bijbel. Dame weg. Het was een engel. Hoe ze ook kijken en het hele plein, geen dame. Weg. God waakt over Zijn woord onvoorstelbaar. Maar Corrie de Leven is heel erg toegewijd. Zij heeft een relatie met God. En dat is een groot geheim. Hebreeën. Door het geloof weigerde hij, Mozes, om door te gaan voor een zoon van de dochter van de farao, En hij wist dat dat grote consequenties zou hebben. Hij wist dat daar uh, vervolging, narigheid, dat alle dingen mogelijk waren die heel negatief zijn. En toch deed hij het. En dat zal voor ons ook moeten. Dat wij niet meer doorgaan voor zonen van de wereld, voor dochters van de wereld. Maar dat wij het eigendom zijn van Yeshua. Hij heeft ons gekocht. We zijn eigendom van de Vader, We volgen hem. En dat betekent dat, dat dat niet goedkoop is. Door het geloof was hij niet bang voor de farao toen hij Egypte verliet. Want het was natuurlijk een enorme confrontatie met veel duisternis, met veel afgoden. En ik was daar niet bang voor. En ik denk dat zij de confrontatie ook in ons leven hebben. Op ons werk. Ik had ze wel eens op mijn werk. De mensen om je heen. Je hebt de confrontatie soms met de familie. Ja, bij ons in de familie is ook niet iedereen op het rechte pad, zal ik maar zeggen. En daar heb je soms ontzettende confrontaties mee. Maar wij zijn daar niet bang voor. Door het geloof. Heeft hij het volk door de Rode Zee geleid. Ja, dat is een onvoorstelbaar geloof heeft die man. Dan staat hij met een volk. Aan de Rode Zee, de faro met een enorm leger erachter, dat wordt een bloedbad. En Mozes leidt het volk door de Rode Zee. Ja, het stak niet dat hij bang was. Hij was niet bang. Hij was vol geloof in de eeuwige. Onze vader, hij is een voorbeeld. Ja, en heeft het volk door de woestijn geleid. Wat een opdracht. Een oude man, dan is hij in de honderd, van tachtig tot ja, 120. Oude man. En het was, was niet zo dat iedereen toen al heel oud werd, of nog heel oud werd. Nee, vol geloof heeft hij het gedaan. Niet omdat hij heel sterk was, maar omdat hij God vertrouwde. God had hem een opdracht gegeven. Ja, je kan nog heel veel, als je David leest. Wat een geloosman is dat. Wat een geloosman. Dat staat er. Hij was gezalfd met olie, met de heilige geest. En vanaf dat moment greep de geest van God hem aan. Ja, en dan ziet hij Goliath en dan grijpt de geest van God hem aan. Nou, hoe groot en sterk die man is, hij houdt dat niet vol. Hij kan daar niet blijven staan. Hij gaat onderuit, het kost een kop. Het, het gaat over Yeshua, Yeshua geneest. Jezus handelt vaak op basis van geloof. Van de zieke. Of van iemand die voor een zieke naar Jezus gaat. Als je het Nieuwe Testament leest dan is het heel opvallend hoe vaak daar het woord geloof in voorkomt. Het is het thema van het uh, Nieuwe Testament. Het staat er ontzettend vaak. En dan steeds weer zegt Jezus, je geschiep naar je geloof. Wat had je in een groot geloof? En dan komt uh, de hoofdman in Capernaum. En die heet een verlamde knecht. En die man die leidt ontzettende pijn, staat er. En dan zegt die hoofdman, ja ik ben de waas en is de mensen doen wat ik zeg. En boven mij staat ook weer iemand en die ook wat ik zeg. En zo is het met u ook. Dus spreek maar een woord, u hoeft niet naar mijn plek te komen. Want hij begreep wel dat voor joden zomaar een Romeinse huis binnenkomt, Dat kan helemaal niet. Spreek maar een woord. Een heidische hoofdman. Die begrijpt precies hoe het in elkaar zit. En dan zegt Jezus, ik heb nergens in Israël zo'n groot geloof gevonden. Wat een geloof. Het vrouw. Jezus die ook met zijn bedsmantel om. En dat mensen, als ik maar even een kastje een kwastje van zijn kleed kan aanraken. Meer dan voldoende. En Jezus zegt weer, vrouw, je geloof heeft je behouden. Wat een geloof. En de vraag is natuurlijk, hoe komen die mensen aan zo'n groot geloof? ga ik het over hebben zo meteen. Wordt een verlande man bij Jezus gebracht. En dan door het dak naar beneden gaan gelaten staat er. En dan ziet Jezus het geloof van de vrienden van hem. En op basis van dat geloof wordt die man genezen. Ja, ik denk dat het belangrijk is om een vriend te zijn die geloof heeft. Want als je in een hele moeilijke situatie zit. dan is het niet vanzelfsprekend dat je door je geloof overeind blijft. Maar is het is wel de bedoeling. dat vrienden om je heen overeind blijven. en vol geloof zijn. Dus dat is onze opdracht. De kan vrouw met een bezeten dochter. en die vrouw zegt dan. nou, als er een kruimeltje van de tafel valt. Dat is dat voldoende, Dat eten de honden op. Dus Jezus geneest die dochter. Zegt Jezus weer, groot is uw geloof, groot is uw geloof. Ja, die Iris, dochter is ziek. En ja, Jezus is met die bloedvloeiende vrouw nog bezig, die praat hij tegen. En dan komt er een knecht aan en zegt, stop, stop maar, stop maar, want ze is overleden. En Jezus, die, in het tumult hoort hij dat en zegt, nee, heb geloof, heb geloof. Nou, die Iris heeft geloof, want hij blijft daar. En, ja, en dan wordt de dochtertje van je Jairus genezen. Wat een geloof. Jezus, Yeshua, reageert op geloof. Niet altijd. Niet altijd. Soms dan is hij helemaal sprake van geloof. En dan gebeurt het toch. Dan gaat Jezus erheen. Hij zegt, ik doe enkel wat ik de vader heb zien doen. Dus Jezus heeft gezien wat de vader hem opdraagt. Hij moest naar Bethesda en de geman en die was al... Tientallen jaren ziek en die wordt genezen. En het staat niet dat die man heel groot geloof had. Nee, dat staat er niet. Jezus had een groot geloof, een opdracht. En daarom wordt die man genezen. En die bezetene van het gaat eraan. Nou, wat hij geloofde, weet ik niet. Maar die werd wel genezen. Ja, jullie kunnen beter lezen dan ik. Leg jij het maar. Toen zijn voeren viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het midden. En een schip hij vol met water en zij waren in dood. Ja, zij gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden: Meester, meester, we gaan. Toen stond hij op en bestrafte het wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. En hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Ik heb een paar dingen over ongeloof, want het is belangrijk. het geloof, anderzijds ongeloof. Jezus verwijde de discipelen, dat waren ervaren zeelui. Schippers, mensen die gewend waren aan het water en die hadden wel eens meer storm gehad, dat was niet de eerste storm in hun leven. En die raken totaal in paniek. Dat gaat uh, helemaal fout. Die boot die gaat dan onder. En ze dreigen te verdrinken. Dat is een heel vervelende ervaring. Ik ben ook al bijna verdronken, dat is toch een beetje eigenaardig. Dus die mensen die zijn in razende paniek. En dan zeg je Jezus, die maakt, ze maken hem wakker en ze, Waar is jullie geloof? Waar is jullie geloof? Dus ongeloof, dat kan je niet zomaar doen. Dat is eigenlijk zonde. Het is zonde. En dan staat er: in Nazareth kon Jezus niet veel wonderen verrichten vanwege hun ongeloof. En dan moeten we dit ook nog even lezen: de ongeloof is het ergste. En Lucas stil. Om hem te gaan u, voor zijn. Nee, zijn want als het het bekracht, dan het niet in de plaats het. dan zouden zij zich al lang in zakken as gezeten bekeerd hebben want het zal voor tirus en zielen verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u en u Capernaum die tot de hemel toe verhoogd bent u zult tot de hel toe neergestoten worden dan zouden zij zich allang in zakkenas gezeten, bekeerd hebben. Ja, Jezus heeft in al die plaatsen heel veel wonderen gedaan. Het is, en dan zegt Jezus, onvoorstelbaar dat die mensen zich niet bekeerd hebben. Wat mankeren die mensen? En dan spreekt hij een zware vervloeking uit over die plaatsen. Wij moeten ons bedenken dat wij. Ik althans, ik heb, wij hebben heel veel wonderen gezien. Echt grote wonderen. Met onze kinderen, in ons eigen leven. In de gemeente waar we gezeten hebben. We hebben grote wonderen gezien. En dan geldt dit: een ernstige zonde om er niet naar te handelen. Met je hele leven Jezjoer te volgen. Dit gaat over het volk Israël. Deuteronomium. Toen zei ik tegen u: dat gaat Mozes. Schrik niet voor hen terug. En wees niet bevreesd voor hen. De Heer uw God. Die voor u uitgaat. Hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt. Op heel de weg die u gegaan bent totdat u op deze plaats gekomen bent. Ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heer uw God die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken om uw tent op te zetten, s'nachts met het vuur, om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Volk Israël, gelegerd aan de Jordaan, ze gaan na twee jaar door die woestijn gelopen te hebben, moeten ze het beloofde land winnen, ze hebben verspieders uitgestuurd en ze zeggen, dit gaan we niet doen. Of ze zeggen, tien verspieders, dit gaan we niet doen, dat is te moeilijk. Die mensen, dat zijn zulke grote mensen, die zijn zo sterk. En die steden, die zijn ook zo sterk. Dat gaat niet lukken. En daar hebben ze gelijk in, als je naar, met je menselijke ogen naar kijkt. En als je geen geloof hebt, dan heb je daar gelijk in. Dat gaat niet lukken. Maar met de eeuwige onze God zijn alle dingen mogelijk. Het verwijt van Mozes is dat ze dat niet aannamen. Het is een zonde, omdat ze niet in geloof bergen hebben verzet. Nou en dan gaan ze nog 38 jaar verder de woestijn in. Dat is ja jullie zullen in de woestijn sterven mannen boven de twintig. Behalve uh, Jozua en Caleb. Maar de rest komt om omdat jullie ongeloof hebben gehad. Zij worden gestraft omdat ze vergeten waren dat er een almachtige God is die voor ze zal strijden. Toen de heren uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig En zwoer niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vader te geven. En wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden ingaan dan aan in hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Zonder geloof kan je niet in de, de rust van God. Dat is het land Canaan. Zij waren op reis en iedere keer moesten zij verhuizen. 42 keer moesten zij optrekken. Dus heel veel rust was er niet, want als ze dan een paar weken, maanden op één plek waren, ja, dan moesten ze toch weer weg. Land Canaan is de rust. En dan zegt God: Jullie komen mijn rust niet in. De rust die ik voor jullie bedoeld heb, dat staat in Hebreeën, maar voor het volk van God, de mensen die Jeshua dienden, is nog een andere rust. Toen ik mij bekeerde en het zondagsgebed gebeden had, ik was 24 jaar, werd gebeden voor de Heilige Geest. Nou, er kwam een rust over me, onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ik wist niet dat het bestond en ik had niet heel veel problemen, maar de, nou, die rust, daar gaat het om. En die rust, die is voor ons bedoeld. Maar die komt op basis van geloof. Ja, als je nog naar die mensen kijkt... Ja, zij, zij geloofden wel in de eeuwig. Zij geloofden wel in Yahweh. Maar ja, die mensen waren te sterk, hè. De steden waren te groot. Het probleem was te groot. Zij geloven niet dat Yahweh voor hen zou strijden. Geloven wij dat God voor ons zal strijden? Ik geloof dat. Zij geloofden niet dat Yahweh hen het beloofde land zou geven. Trouwde Yahweh niet. Ze hadden geen relatie met Yahweh. Ik denk dat ongeloof een hele erge zonde is. Omdat het de integriteit van Yahweh aantast. Althans, zoals wij erover denken als een ongelovige erover denkt. Het tast zijn integriteit aan. Ik geloof dat er bijna geen zonde erger is dan ongeloof. Ik heb een paar teksten. Zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. Zonder geloof is dat niet mogelijk. Dus je kunt heel messiaans doen, zal ik maar zeggen. Je kunt heel veel regels, Joodse regels gaan toepassen en eruit lezen. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar als er geen geloof bij zit, is het volledig waardeloos. Als je je laat snijden. En er is geen geloof in een nieuw leven, in een nieuw hart dat het volledig toegewijd is aan God. Het heeft er geen zin. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Alle dingen, alle dingen. Ik, ik ben gewend om, als ik hier sta, altijd ook iets uit mijn eigen leven te zeggen. Ik ga iets vertellen uit mijn eigen leven. Jaren in onderzoekinstituten gewerkt op het gebied van de wiskunde. Wij hadden een heel groot computermodel gemaakt. En op een gegeven moment komt er iets uit en wij begrepen er niks van. Hoe kan dat dat, deze, dat dit eruit komt? En toen dachten wij, nou, er zal wel een fout zitten in de wiskunde. Misschien in de gegevens of misschien in ons programmeerwerk. Er zit iets fout, dit kan niet. Oké, okay, wat is er fout? Dus wij gingen met een heel team erover nadenken. Weken, dagen, dagen. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga er eens voor bidden. Ik heb ervoor geweden... Twee minuten later wiskut. Twee minuten. God kent ook computerprogramma's. Hij kent wiskunde, hij weet er alles van. Het enige wat we moeten doen is Hem vertrouwen. Nou, ik heb, er, ik denk dat al honderd keren, heb ik zulke soort dingen meegemaakt. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Echt, alle dingen zijn mogelijk. Je kunt Hem volledig vertrouwen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. De hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Wat hier heel, heel essentieel is. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het is goed om een rechtvaardig te zijn naar Jezua te gaan... zonder te beleiden... je oude leven achter je te laten... en met hem te wandelen. En dan zullen al deze dingen... mogelijk zijn. En dan gaat... God de ogen openen... wat je moet doen en wat hij niet moet doen... en wat zijn wil is en wat niet zijn wil is. Wat moet je doen... om geloof te krijgen... of om je geloof te versterken? Nou, het eerste wat je moet doen... Bedenken dat werken zonder geloof dood is. Als je geen geloof hebt en je gaat dingen doen, stop ermee, stop ermee. Heb een relatie met God. Ken hem in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen, de grote en de kleine problemen, dingen die er voordoen. Neem het woord van God zo letterlijk mogelijk. Sommige christen hebben de neiging om alles te vergeestelijken. Die hebben de neiging om, als er staat, God geneest... Ja, dan heb je geneest je hart, want hij vergeeft zonden. Nee, hij geneest ook lichamen. Wat ik heel veel heb gedaan, vooral toen, toen ik pas bekeerde... Nieuwe Tongen bidden. Want er staat, het bouwt je geloof op. Maar ik heb het nooit in het openbaar gedaan. Altijd als ik in de, alleen in de rif stond, als ik alleen op de fiets zat, als ik alleen, als ik alleen was... Want ik wilde mijn geloof opbouwen. En ik veranderde naar mijn bekering nou, ontzettend snel. Ik werd een ander mens. Ja, we hebben een tegenstander. Dat is de duivel. En die zal zeggen. Hoeveel mensen hebben er kanker? Kun jij zeggen dat je geneest? Die mensen hebben toch ook gebeden? En die hebben toch niet genezen. En jij zegt dat je wel geneest. De duivel is een leugenaar. Een moorder van de beginnen staat er. Hij breekt af en maakt kapot. Hij staat tussen God en jou in als je niet oppast. Geloof niet. Hij vertelt leugens over God. Geloof het niet. Wij worden overvoerd met leugens. Geloof het niet. Wij hebben een almachtige God en die wil met ons optrekken. Denk dat God nu dezelfde als is in de Bijbel en dat altijd zal zijn, altijd zal hij dat zijn. Hij zal nooit veranderen, hij is altijd dezelfde. Wat hij bij Abraham deed, dat kan hij bij ons doen. Wat hij bij Mozes deed, kan hij bij ons doen. Wat hij bij David deed, kan hij bij ons doen. En wat Jezus deed, ja, wij zijn ook gezonden en dat zullen wij ook moeten doen. En wij zullen ook gelijk moeten worden door de geest van God. En dan weten wij wat we moeten doen. Amen.